Niet alleen voelbaar in huis, maar ook voelbaar in de portemonnee. De firma Heinen en Hopman, Zuidwink 45 Spakenburg, verhuurt CV-ketels. Voor meer informatie belt u 034 -99 83014. Heinen en Hopman voor weer Een goed idee. Egypte, het land van piramides en farao's, een land vol historie en mystiek. Egyptisch restaurant Cleopatra laat u de sfeer van het verre Egypte proeven. Een Egyptische kok leidt u door de oase van de Arabische keuken en laat u kennis maken met de culinaire specialiteiten van het Midden-Oosten. U hoeft dus niet helemaal naar Egypte om dit alles te proeven. Egyptisch restaurant Cleopatra in winkelcentrum Puntenburg aan de Punterburgerlaan 90. Uw auto parkeren is geen probleem. Cleopatra, Egyptische finesse in Amersfoort. Erotica. Koningstraat 4 in Amersfoort. Het adres voor zeer exclusieve videobanden die u kunt huren, maar ook in onze privécabines kunt bekijken. Erotica is tevens het adres voor zeer realistische tijdschriften, kleding en aanverwante artikelen. Erotica is geopend van 12 uur smiddags tot 10 uur s avonds, zaterdags tot 6 uur en zondags zijn we gesloten. Welkom bij Erotica, Koningsstraat 4 in Amersfoort. GUCO Onderdelencentrum in Amersfoort heeft duizenden onderdelen uit voorraad leverbaar. Voor onder meer was- en droogmachines, koel- en vrieskasten, stofzuigers, koffiezetapparaten, kortom, voor alle huishoudelijke apparatuur. Ook het adres voor antennematerialen, schotelantennes en wasmachine-lekbakken. GUCO Onderdelencentrum staat ook voor vakkundige voorlichting, advies en reparaties. GUCO is het grootste onderdelencentrum van Amersfoort. Grote spui 21 bij de Koppelpoort. Telefoon 72 56 15. Elke avond in Café Brutus. Rockin now, rockin now, oh. Café Brutus, het café met jouw muziek. Blues, rock, country enzovoort. Café Brutus, straat 5 in Amersfoort. Kom eens langs als je durft. Regionaal voor allemaal. Gestad FM. de mooiste muziek die je maar kunt bedenken. Geniet ervan. Geniet van deze muziek op Kei Statenwem natuurlijk. Kis AMC en de Bit al Vind ik dat persoonlijk. Jongen, jongen, jongen, dat moet een hit worden hier in Nederland. Dat doen we ons best voor hier op dat even natuurlijk. We gaan even weer terug. De hit tijd in met Stacey Letty. zo. Toen de tijd was ze 16 jaar en ze scoorde een gigant van hit. Ik heb nog goede herinnering aan deze plaats. in Griekenland. heerlijk weer en op de strand dansen. Jump to the beach. Nee, in Nederland nog heel mooi. Witte sneeuwdekens zo voor de ramen langs krijgen. Maar we wachten maar af natuurlijk. Ja, hij liep met een idee rond. Hij dorst het eigenlijk niet op laten zetten. Maar na rij Met familie, schoonouders, vrouw en kinderen. Is hij dan toch toegekomen om deze plaat op het zwarte vernieuw te laten persen. Ik heb het over Piet Veerman met een pracht van een plaat. Cry for Freedom, hier op Keist FM. is dat er geworden Millie Vanilli and Girl I'm Gonna Miss You. Nou over dames gesproken. Deze dames uit Spanje hadden in de jaren zeventig een gigant van een hit. Ja dames, wat is dat dan dan? a Sorry I'm a Lady. Blaad. We zijn nog maar met z'n tweeën, dus er blijft genoeg chocola voor deze hierover. denk ik zo bij mezelf. Deze plaat, ja, het kost weer hier in de studio stoelen. Ik bedoel, iedere keer als ik hem draai, dan ga compleet door het dak heen, mag ik wel roepen. Zet niet Een grote plaat, een grote hit geworden. Hij heeft ooit eens in Nederland gewoond, maar wat nu in Duitsland. En hij scoort een hit hier. Ah. Als je wilt schrijven, kijkt dat te Ik zal nog even het postbusnummer geven. Dat is Postbus 198. 3800 AD in Amersfoort. Richt dat maar ter de van Maricotte Graaf. van, komt dat zeker goed. Mag ook een Karel Andri van een andere collega. Stand up. Home my Brothers. Join my head. United we stronger. Fighting for peace. Een, ja, een favoriet van Mark Baldegraaf, Wat mogen we het zo even noemen? Iedereen hoort het hier. Kijk staat FM. Kijk staat het klassieker. van de plaat vind ik dat zo altijd Phil Collins had er ooit ook een grote hit mee met You Can't Hurry Your Love Zwoele klanken hier op Keistat de Randy Crawford samen met Eric Clapton en David Sanborn. en Knocking on Heaven's Door oh wat is dat een pracht van pop popklassieker. 983800 3800, AD Anton Dirk in Amersfoort It's hard to be tenner Carly Simon, at Sins Je weet het, als je wilt schrijven, postbus 198-3800 AD in Amersfoort. Wat mij betreft hou je haaks en graag tot een andere keer. Super video voor ons video. Alleen de beste films krijgen een plaatje in de grootste videotheek van Amersfoort. En is uw videorecorder stuk, uitgeleend of heeft u geen videoapparaat, dan moet u bij ons een moviebak. Gezellig thuis de nieuwste films bekijken. Op de Kruiskamp 132, Hoek-Lindertseweg, vindt u... Super video, voor ons video. Ook de prijs zal u bevallen. Die is namelijk... Super! Niet de grootste, wel de allergoedkoopste. Op dat hoekje in de lange straat. Meer dan 10.000 broeken op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 Midland Uitzendbureau in Amersfoort is het uitzendbureau voor administratief, technisch en industriepersoneel. Wanneer u dus een tijdelijke baan zoekt in de regio Amersfoort, is Midland Uitzendbureau voor inschrijving de hele dag geopend. Midland neemt altijd alle tijd voor u, zodat u in een persoonlijk gesprek duidelijk kunt maken wat uw wensen zijn voor een tijdelijke baan. Midland Uitzendbureau aan de Hendrik van Bianderstraat 34, vlakbij het Sportfondsabad in Amersfoort. Midland Uitzendbureau heeft altijd alle tijd voor u. Van dit land. 033 63 58 50. Een kijk van een zender. Kijkt af, FM. De portemonnee. De firma Heinen en Hopman, Zuidwijk 45, Spakenburg, verhuurt cv-ketels. Voor meer informatie belt u 034 99 8440. Heinen en Hopman voor cv. Een goed idee. Leef het mee. Elke avond in Café Brutus.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 In Centraal-Nederland. Regionaal, voor allemaal. Gekstad, FN. Tijd probeerde dat een hit te maken, maar het lukte niet helemaal hier op Keistel hem. Fijn dat je erbij bent, zorg dat je erbij blijft. Weer volop mooie muziek met Mark Baldegraven. Kijk, voor mij is er wel weer af. Jouw radio keis dat de film dus altijd natuurlijk zeer en zeer gezellig. De formatie Love, een oude keischijf en zida, het staat hoog in de vaderlas hit en waslijsten. 3300 AD in Amersfoort. Ik doe dat maar even ter attentie van Mark Bodegraven. Deze plaat werd geproduceerd door Frank Varian, die op het moment ook weer grote successen kent met de heren Millie van Nilly. en collega van Egmond, die vindt dat altijd een klein beetje op fla Flip lijken of iets dergelijks. Cheer, if I could turn back the time. Was staat toen tijd een hele lekker dansbare plaat in de discotheek. Zeker weten, we om dat aan de achterkant toe. De B-kant er dwars doorheen. Maar het maakt niet uit, het blijft een lekkere plaat. Fijn dat je erbij bent. Keiz Stad FM met Mark Bodegraven. Rides right on Time. De formatie Black Box. Oh, ook zo'n pracht van de plaats. Zaklats in de box. Dat zou kunnen zijn tot bros. Uh, misschien deze plaat uh, gesponsord heeft. Ik zou die weten. Het is in ieder geval onze keesgeef geweest en nog wel. Is na nou de week altijd weer afgelopen, maar het maakt niet uit. De prachtige plaat natuurlijk. Deze formatie die we nu gaan draaien. Ach, vier akkoorden, maar een sfeer in die band schitterend. again and again. State quo. Ziek houd, dan raad ik je aan om op de vrijdagavond te luisteren naar Heavy Poison. We hebben een speciaal programma. Dus als je denkt van jezelf, nou, ik heb nog een bepaald verzoek. Die Purple, dan moeten ze een op. Dan schrijf je me even naar Postbus 198-3800AD hier in Amersfoort. En dan zorgen we ervoor dat we de platen draaien die je vraagt. Dit is Technotronic, Net Valley en up de Jam.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 Collega Andries nogal erg uh, mooi vindt. En misschien draaien we wel eens een keer voor hem. In ieder geval Earth and Fire and Friends Word for Love. Een prachtige plaats. Ik had niet verwacht dat ze terug zouden keer dan het permanent, Maar ik denk op aanslag was iets dergelijks. Heeft de groep hier bij elkaar gebracht in de studio's met een pracht van een plaats. Dat is de volgende plaat alweer. jongen, jongen. Verkeerde hoedje voor me. Tracy Chapman en Crossroads. All you, folks, like you my life. never made a sacrifice, demons there on my trail, standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right, hands that grab me on every side. There must be room in your heart. Ik denk het wel. Oh, wat zijn we toch bezig met dat snikvolle plaatjes. De ene verdrietige plaats naar de andere. Jongen jongen. Zal er wat aan de hand zijn met Bal de Graaf? Ik Denk het niet. Hopeless. Be devoted to you. iemand hier de studio binnen en zegt Graven zo jij ja, liefdesverdriet heb Ik denk het niet hoor, je doet gewoon weer even heel leuk. Hele leuke muziek draaien natuurlijk, wat anders denk ik bij eigenlijk. Wat het zou er toch met die jongen de hand zijn, dus helemaal niks met jongen de hand. We gaan gewoon verder met wat vrolijke muziek. Nog een minuut of zeven te gaan, ja ja ja. En dan zit dat uurtje er ook alweer op met Mark Graven Deze plaat, stonden we vooraan om hem te draaien hoor. Lambada van Carioca, een pracht van de kei schijf. Hij heeft afgelopen zomer helaas op zijn retour, maar we draaien hem nog eens een keertje. Kostuums, truien, overhemden. Een complete collectie die de moeite waard is. Bij Jacques Hensen kunt u rekenen op een goed goedgeurde bediening. En niet goed, geld terug. Daar, op dat hoekje in de Lange Straat in Amersfoort. Jacques Hensen heren mode van de kleinste tot de grootste maat.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 zal u bevallen. Die is namelijk... Super! Kees, dat heet klassieker.